...over die nieuwe opdracht. Het gaat namelijk over de voetwassing. Sommige bijbeltjes, als u het boek openmaakt... ...van het boek... ...en u leest dan in Johannes... ...Johannes 13... ...en u kan ook deze boekjes pakken daar aan tafel... ...daar staat het dus ook ingeschreven. Als u de minste bladzij openmaakt... ...dan ziet u gelijk... Johannes 13, de voetwassing. Er is niet één van de evangelien die hierover spreekt. Alleen Johannes spreekt dat. Dus Matthäus, Marcus en Lucas, die heeft, dat, die, heeft, die heeft daar gewoon totaal niet over. Johannes wel. Nou, het is een heel belangrijke boodschap. Nee, ik moet zeggen, het is een heel belangrijke opdracht... Het is een opdracht, een nieuwe opdracht, die nooit tevoren is gesproken. Nooit is het tevoren gedaan. Hoewel het Joodse volk, het volk Israël, dat gewend is om dat te doen. Maar het is een slavenarbeid. Maar nu gaat Joshua zelf door de knieën. En hij was de voeten van de zondaar. Hoe vindt u dat? We hebben het altijd, altijd anders gelezen als dat er staat. Maar zoals tegenwoordig, iedereen weet dat je in een computer een reset button hebt. Klopt dat? Een reset button. Een knopje waar je alles kan resetten. Nou, ik heb een nieuwe robot, daar staan er vier van die dingen in. Dan moet ik alles resetten, alles op nul, alles clear. En dan kan ik dus beginnen ergens mee. Nou, als wij een computer die, uh, die reset button niet hebben, trek dan maar de stekker eruit en stop hem er maar in. Dat je, dat je dus opnieuw kan beginnen. Ik wil u vragen vandaag om die resetbutton in te drukken. En los te laten. Als u thuiskomt en u gaat Johannes 13 lezen. Vergeet het niet, het is heel belangrijk. Overmorgen of dinsdagavond is er hier een voetwassing. Ik wil daar een stukje meegeven. Ik ga er niet helemaal hierover spreken, maar u moet het zelf onderzoeken. Maar lees dan met de juiste bril. Eerst die resetbutton indrukken en probeer nou, dus noods in het gebed, te lezen wat er staat. Ik ga u even de kern laten, laten horen wat hier staat. In vers 8. Petrus die stribbelde. Die stribbelde, want hij wilde dus niet hebben dat Jezus zijn voeten zal wassen. In de eeuwigheid zei hij: nooit zal je mijn voeten wassen. Maar wat zegt Jezus? Petrus zeide tot hem, Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, dubbele punt. Indien u, indien ik u niet was, heb gij geen deel aan mij. Nu moet u maar diverse Bijbeltjes openmaken. In de boeken die u hebt thuis. Diverse vertalingen. Je wordt er eng van. Ik zal u dit vertellen, ik zal het vertalen wat er staat. Hij zegt, als Jezus als zijn voeten niet mag wassen... dan hoort hij niet bij Joshua. Hij hoort daar niet bij. Je bent geen deelgenoot van hem. Nog erger, je kan zijn discipel niet zijn. U mag me straks tegenspreken. Ik heb de, al die boeken gelezen dat staat er namelijk in wij hebben andere dingen geleerd daarmee en ik weet dat het heel erg moeilijk is ik kom uit een cultuur van Indonesië daar is de voeten het minste wat er is in een mens, aan een mens Er zijn mensen ik kom van de, van de derde generatie mensen die de Shabbat vieren en de voeten wassen maar het was toen en het is nu nog steeds zo gaande dat wanneer er een voetwassing plaatsvindt, en dat wordt in andere kerken wel eens vier keer per jaar gedaan, dan wordt er een week van tevoren verteld, van volgende week hebben we het avondmaal en een voetwassing. En weet u waarom dat verteld wordt? Opdat de mensen rekening kunnen houden, dan kunnen ze thuis blijven die niet mee willen. En dat wil ik hier voorkomen. Ik weet dat heel goed, mijn moeder. Heeft in haar hele leven heeft ze in het bestuur gezeten van een, van een, van een sabbatvierende gemeente. Zij is penningmeester geweest. Heeft al, die vergadering, al die vergaderingen toen heeft ze bijgewoond. En als zij ergens een hekel aan hebt, dan is wel die vergaderingen. Maar zij heeft alles, de kerk van voor, van achter en van binnen, heeft ze dus meegemaakt en gezien en beleefd. Dus wanneer het plaatsvindt, wanneer het avondmaal is, wanneer het voetwassing is... ...dan zie je eigenlijk maar een kwart van de mensen op die dag verschijnen. En de mensen die er nog komen, uh, die niet aan de voetwassing meededen... ...die deden vaak ook niet mee met de avondmaal. Nou, ik vertel dit vandaag en dit is de juiste gelegenheid om erover te spreken. Laten we dat alsjeblieft op dinsdag niet doen... Het was een, een gelegenheid voor ons om die opdracht te vervullen, om dat te doen. Ik ben over de brug gekomen omdat Yeshua zelf in staat, in staat ben om mijn voeten te wassen. Daarom zal ik ook de voeten van mijn broeders en mijn zusters gaan wassen. Ik wil nog een stukje hierover lezen, dat is vers 14. Dit is de opdracht, zei hij. Gij noemt mijn meester en heren. En gij zegt dat terecht. Want ik ben het. Indien nu ik, uw heer en meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. En dan gaat hij zelf voorwaar, voorwaar. U mag het thuis zelf lezen. Helaas word ik geen amen. Maar broeders en zusters, laten we nou alsjeblieft dienstehaven niet in de rij staan om mijn voeten te wassen. Moet u echt niet doen. Weet u wie de voeten moet wassen? Als u toevallig, als er een hik is in uw relatie met uw broeders en uw zuster. Dan is dat de goede gelegenheid om die hobbel of die drempel of die hik weg te halen. Nodig hem uit om zijn voeten te wassen. Wees nederig. Want Yeshua, hij is ook nederig. Dat heeft hij ons geleerd. Schaam je eigen niet. Maar overwin dit gevecht. Maar voordat u zover bent, lees vandaag deze, deze boodschap, deze nieuwe opdracht. Het is, het is heel, heel, heel belangrijk voor ons allemaal. Mijn advies is altijd, wanneer, wanneer een relatie verstoord is, door maakt niet met wat. Was elkaar de voeten. Echt waar. Lager als dat kan je bij een mens niet komen. Wij zijn allemaal trots. Wij zijn niet nederig van hart, van nature. Wij moeten het leren van Yeshua. Echt waar. Hij is de Messias. Hij zei, ik ben toch hier en meester. Hij zei, ik doe dat toch. Doe je dat dan ook? Zo eenvoudig is het, maar ik weet dat het niet eenvoudig is. Ik heb in mijn ervaring, in de jaren dat ik leef... Heb ik dit altijd als een gobbel gezien bij de mensen. Bij heel veel mensen. Maar je moet het overwinnen. En ik weet dat er overwinnaars zijn. Te alle tijden in Christus Jezus. Amen. Broeders en zusters. Ik wil, ik wil een stukje over het koninkrijk van God spreken. Ik wil, ik wil eigenlijk zoveel dingen zeggen. Maar de ja, tijd is zo beperkt. We zien elkaar eigenlijk maar. Uh, wat het woord betreft een half uur. Voor een week kunt u luisteren naar het woord die deze gemeente uitbrengt. Tegen de woorden die we zeg maar zeven dagen in de week en als het nodig is, 24 uur per dag kan horen door de radio of televisie of door boeken geschreven. Maar broeders en zusters, het is belangrijk om te weten wat wij hier eigenlijk verkondigen namens God. Ik doe het niet namens mezelf. Het kan zo zijn dat wanneer ik daar aan die tafel sta, dat ik gewoon leuke verhalen vertel. Maar als ik hier sta, wil ik toch de woorden die God mij ingeeft tot de gemeente spreken. Als je, als je hiermee bezig bent met het woord, om dat te verkondigen, dan gaan er heel veel dingen door, door je heen. Heel veel, heel veel dingen. Je vangt namelijk ook heel veel in de gemeente onder de mensen woorden. Dat, dat ik zeg: Van daar moet ik toch eens een keertje over praten. Woorden van twijfel. En dat is niet zo erg. Maar wat ik wil voorkomen is dat wij de vijver, dat is de gemeente waar, wij, waar we onszelf moeten voeden, niet vergiftigen. Door de woorden die we uitspreken. En ik ben aan de hand van blij dat die woorden toch wel gesproken worden. Deze gemeente, die gaat Terug naar Torah. En ik ben er blij mee. En dat is ook zo. Maar ondanks dat hoor je toch onder mijn broeders en mijn zusters. Mensen die tegenspartelen. En dat is eigenlijk natuurlijk. Want het is allemaal anders. Maar ik hoor ook woorden die gesproken zijn. Maar ook woorden die niet gesproken zijn. Ja dat kan je horen. Dat kan je echt horen. U misschien nog niet, maar ik wel. Is het een gave? Misschien wel. Ik hoor namelijk woorden en deze zijn gesproken en niet uitgesproken. Dat de mensen op een gegeven moment zeggen, wanneer, wanneer het over de besnijdenis gaat, dan gaan we naar Paulus toe. En als het over andere dingen gaat, dan gaan we dus naar Torah. En dat is waar. Vaak hoor je de mensen dit soort dingen. Zeggen en denken. En dat is waar. Dat doet deze gemeente. Maar broeders en zusters. Bid alsjeblieft voor mij en voor broeder Verdauw. Dat wij in het spoor blijven wandelen. Al de dagen van ons leven. Wij willen niet anders dan doen wat het woord ons ingeeft. Ik ben er eventjes ingedoken over die besnijdenis. Want er zijn toch heel veel mensen die er niet zeker zijn... Daarin. Of we wel of niet besneden moeten worden. Als wij amen kunnen zeggen. Dat Paulus. Een profeet is. Van God. Kunnen we dat? Is hij een profeet? Als we amen daarop kunnen zeggen. Dan kunnen we daar een stukje over lezen. En dan is het nu. En voor altijd. Is het het antwoord. Die we dus vasthouden. Want weet u wat het is, broeders en zusters, dit probleem speelt zich 2000 jaar geleden ook al. En eigenlijk staat het in het Nieuwe Testament, na de Korinthe, niks anders dan verhalen over mensen die je willen besnijden. Paulus is er heel duidelijk in. Als je dus iets niet direct weet waar het over gaat, dan gaat het over de besnijdenis. Die mensen die sluipen binnen in de gemeente om jou maar te laten besnijden. En ik ben, er zeker, ik ben er zeker van, dat ik niet besneden hoef te worden. Het verbond die God gesloten heeft, is met Abraham. En zijn zaad, niet zijn zaden. Amen? Staat het er zo geschreven? Dat is duidelijk, maar ik heb nog één tekst voor u. Dat, is, dat staat in Colossens 2. En dan gaan we naar vers 11. Colossense 2 vers 11. U moet dit eigenlijk vanaf 1 doorlezen tot het einde. Je moet de Bijbel eigenlijk niet zomaar een tekstje eruit halen. Maar ik wil u alleen maar even op vers 11 wijzen. En als u daar thuis komt, lees dan de hele Colossense 2 tot het einde. In één stuk door. Maar wel even die reset button indrukken. U moet dus uw gedachten, moet u eventjes en gewoon opnieuw beginnen. Maar dat is ons probleem namelijk. Als ik u vers 11 mag lezen. In hem, in Yeshua, zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensen in handen is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, Besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Hier moet u het voorlopig vandaag mee doen. Maar lees dit nou even in één stuk door en laat die gedachten even, weg, even, even voorbij gaan. Geef u de voordeel van de twijfel wat u vandaag gehoord hebt. Anders kom je nooit een stapje verder. Echt niet. Dan denkt hij van ja, er is geen mens te vertrouwen. Weet u, wij zijn, wij zijn namelijk wedergeboren. Ons denken is wedergeboren, niet ons hele lichaam. Mijn lichaam is niet wedergeboren. Mijn geest is wedergeboren. Mijn geest is wedergeboren, opnieuw geboren. De geest van God woonde in mij en in u. Maar dat willen we dan wel graag vasthouden. Abraham en zijn zaad, die hebben een. Die hebben een verbond, dat is de besnijdenis. Maar die besnijdenis, dit is een maar. Het hele Midden-Oosten is besneden. Ook al hebben ze dus Yahweh, hun God niet. Die zijn allemaal besneden. Allemaal besneden. Ik wil niet zeggen dat ik totaal geen betekenis meer heb voor het Joodse volk. Maar een heiden hoeft niet besneden te worden. Ik zal even verder gaan. Omdat ons kennis beperkt is. Daarom begrijpen we dit dus nooit. Omdat wij ook maar half verstaan wat er in de Bijbel staat. In de, in de, in de tijd van handelingen, en daar staat namelijk een hele hoop in die we, waar we uit kunnen halen. In het boek handelingen praat namelijk Paulus of Lucas over proselieten. Of jodengenoten. Kent u dat? Ooit gehoord ervan? Maar... Hij spreekt ook over vereerders van God. Dus dat is weer een hele andere groep. De proselieten, de Jodengenoten, dat zijn heidenen die in de godsdienst der Joden heeft aangenomen. Deze mensen die zijn namelijk besneden, gedoopt en ze hebben een offer gebracht. Een proseliet die is ook gedoopt. En zij hebben een offer moeten brengen. Dat, dat is willen van de Joden. Zij willen dat. En zo worden ze dus ingelijfd in het Jodendom. Een vereerder van God. Dat zijn heidenen. Die de godsdienst der Joden hebben aangesloten. Ja, Nederlands is zo moeilijk. Ook voor mij is het heel erg moeilijk hoor. Er is een verschil tussen aannemen en aansluiten. Het is precies hetzelfde. Althans, dat probeer ik. Eigen te maken wanneer je dus lid bent of je bent donateur. Je hebt niet dezelfde rechten. Dat maakt God niet, dat maken de mensen. Dus een vereerder van God, dat zijn heidenen die godsdienst der joden hebben aangesloten. En zijn niet besneden. Zijn wel gedoopt. Dus de doop was niet nieuw. De doop was er altijd al. Voordat Jezus er was, voordat Johannes er was, werden de mensen al gedoopt. Het Joodse volk kent die traditie van schoon wassen. Daarom de uitspraken van Yeshua, dat hij zegt van wit gekalkte graven, was ook aan de binnenkant. Wij begrijpen dat niet, maar de Joden die begrijpen dat wel waar hij het over hebt. Wij kennen dat cultuur helemaal niet. Wij moeten ook van binnen gewassen worden. Daarom over die besnijdenis zei hij, ja, je kan van ieder de stenen een jood maken. Zo staat het in de Bijbel geschreven. Het is heel leuk om dit te weten, maar ik wil u ook nog een paar teksten meegeven om thuis te lezen. Ja? Schrijf het maar even op. Het staat namelijk in handelingen 2 vers 10. Hier praat je dus over een jodengenoot of een proseliet. Handelingen 2 vers 10. De streken van Libië, Girene en het blijvende Romeinen, zowel Joden als Joden genoten. Hoort het hier? Zowel Joden als Joden genoten. Er zijn dus Joden, maar er zijn ook Joden genoten. Dat zijn proselieten. Dat zijn dus geen Joden. Wel besneden, wel, wel uh, een offer gebracht en wel gedoopt. Maar dat is de eis. ...van de, het Joodse volk. Als u naar vers 6, uh, handelingen 6 vers 5 gaat... ...dan heb je dus weer een proseliet. En dit voorstel... ...vond bij, bijval... Bij, ...bij de gehele gemeente... ...en zij kozen Stefanus... ...een man vol van geloof... ...en heilige geest... ...Filippus... Uh, ...Progarus... ...Nicanor... ...Timon... Parmenas en Nicolaas en Jodengenoten in Antiochië. Dit zijn Jodengenoten, dit zijn allemaal proselieten. Ik heb er nog één, als je naar vers, uh, Handelingen 13 gaat, er zijn er veel meer. Hè? Nu, nu je het achterkomt en je gaat het opnieuw lezen, dan lees je dit hele Handelingenboek anders. Handelingen 13, vers 43. En na het uitgaan van de synagoge volgden vele van de joden en de vereerders van God. Hoort je, het? Vereerders van God. Die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas. Die dan ook tot hem spreken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade gods. Hoort u het? Hier hebben we over de Jodengenoten, Maar ook in hetzelfde boek Handelingen. Heb je namelijk over de vereerders van God. Dat zijn niet de jodengenoten. Dit zijn de heidenen die alleen maar gedoopt zijn. Handelingen 10. Vers 2. Het gaat over Cornelius. Of een godsvruchtig man. Een vereerder van God. Met zijn hele huis. Hij is een vereerder van God. Deze man is gedoopt. En niet besneden. Dus is nog één. Handelingen 13. Schrijf het maar gerust op. En kom alsjeblieft terug bij mij als ik het fout heb. Vers 16. En Paulus stond, stond op, wenkte met zijn hand en zeide: Mannen van Israël en vereerders van God, luistert. Dat zijn dus allemaal de vereerders van God. Die zijn dus gedoopt, maar niet besneden. Handelingen 18, vers 7. En hij trok vandaar en kwam in het huis van iemand genaamd Titus. Titus Justus. Die God vereerde. Wiens huis naast de synagoge stond. Dat is een vereerder van God. Gedoopt, niet besneden. En allemaal zijn ze gedoopt in de doop van Johannes. We gaan terug naar Matthäus. Matthäus 2. Want soms kan je zo bezig zijn met het woord van God en dan weet je echt niet meer wat je aan het doen bent. Hebt u dat ook? Je komt dus met, uh, met vijf vragen en je gaat met tien vragen naar huis. <lacht> nou, dat gebeurt mij ook. Theus 3. In de dagen trad Johannes de doper op en predikte de bewoners van Judea. En hij zei de bekeerde, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide, de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heer, maak recht zijn paden. Heine Johannes droeg een kleed van kamelenhaar en lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel bestond uit springhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem een heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit en zeide... En zij lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen, onder beleidenis van hun zonde. Toen hij nu zag dat velen van de fariseeën en de Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hem, addergebroed: Wie heeft u een wen gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan eens vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Deze mensen willen ze gewoon laten dopen. Ze dus denken van nou, het is oké, okay, we gaan maar dopen. Dan zijn wij vrij van zonde. En Johannes zegt. Oude gebroed. Wie heeft je nou een wen gegeven? Hij zegt. Bekeer je dan eens even. Draag dan eens vrucht Dat je veranderd bent. En dan pas dopen. Die doop zegt dus helemaal niets. De doop is namelijk. Dat je gewassen wordt van je zonde. Het is een uiterlijk uh, vertoon aan de mensen. Dat als je gewassen wordt. Dat je schoon bent. Maar de doop is dat je schoon bent van binnen. Je hebt afgereken met de wereld. Daarom is die doop ingevoerd. Dit is ook een nieuwe opdracht van God. Wanneer er gevraagd wordt van wie, heeft u nog, van wie heb je nou eigenlijk de doop ontvangen. Er is geen ene Jood die het antwoord durft te geven. Niet één. Ze hebben het al gedaan voor die tijd. Maar Yeshua zegt, wij moeten dopen. Dat was de laatste opdracht toen hij naar de hemel toe vaart. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen... Wij hebben Abraham tot vader. Oh, deze mensen zijn soms zo hardnekkig. Die zeggen van, ja, wij zijn niet uit de hoerderij. Wij hoeven niet te bekeren. Wij hoeven ons eigenlijk niet te wassen. Dat is het probleem van hoofdmoed. Want ik zeg u dat God bij machtig is... uit deze stenen Abrahams kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Ieder boom dan die geen goede vruchten voortbrengt wordt uitgehouden en in het vuur geworpen ik kan u één ding zeggen dat gaat dus hier niet over bomen dat zijn we toch wel met elkaar eens hij zegt reeds staat de bijl aan de wortel ik doop u met water tot bekering maar hij die naar mij komt is sterker dan ik, ik ben niet waardig hem zijn schoenen te dragen, die zal u dopen met heilige geest en met vuur. Die hoor je nergens meer. Dat laatste. Wie is hier gedoopt? Wie is hier gedoopt met heilige geest? Wie is gedoopt met vuur? U bent achtergekomen, broeder. Amen. Dit wordt dus nooit meer over gesproken. Ik lees even verder en dan gaan we er hier even een stukje op in. De waan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onblusbaar vuur. Nou, dat laatste zal ik u even helpen. Het vuur is blusbaar. Hè? Als er brandstof op is, gaat het vuur uit. Alleen moet u even weten wie de brandstof is. Het gaat heel erg diep. Wij willen graag gedoopt worden met de heilige geest. De geest van God in ons. Johannes predikt hier dat het koninkrijk van God is nabij. Bekeer je. Als we lezen over het koninkrijk van God. Er staat dus zoveel in geschreven. Maar je begrijpt er niks van. Of u wel misschien. Maar er zijn er maar weinig die het begrijpen. Ook de discipelen begrijpen dat helemaal niet. Echt niet. Ze begrijpen er echt helemaal niets van. Maar het koninkrijk van God is namelijk een koninkrijk die hij namelijk sticht. Hij sticht een koninkrijk in de geest. Het is niet hier of daar of, of geografisch te bepalen waar het is. Die ene keer zegt die koninkrijk van God is waar jij bent. De andere vertaling zegt, de koninkrijk van God is waar ik ben. Of waar Yeshua is, dat is het koninkrijk van God. Het is overal. Het koninkrijk van God is precies als iemand die een schat heeft gevonden... ...en de schat weer terugbrengt en hij gaat weg en hij verkoopt alles wat hij heeft... ...en hij komt terug en hij koopt de hele akker met de schat erbij. Het koninkrijk van God is net als een sleepnet... Alles van gezegd. Maar de discipelen. Die begrepen helemaal niet waar die het over hebt. Wat zij willen is dat ze verlost worden van de problemen die ze met de Romeinen hebben. Wanneer? Wanneer los je ons probleem nou op? Als we vandaag, vandaag een probleem hebben. Dan willen we dat opgelost hebben. Dat probleem. Hij zegt. Zoek eens mijn koninkrijk. En mijn gerechtigheid, En de rest zal je bovendien geschonken worden. Welke koninkrijk? Hij sticht een koninkrijk in de geest. Als wij daarin wandelen, zullen we daarin bevinden. Hij is ons tegemoet gekomen. God de Vader is ons tegemoet gekomen. In mijn geest. Omdat ik één ben met hem. Zo verstaan we elkaar en zo kunnen we in de ellende toch gewoon vrolijk wandelen. Dan zeggen we, God is groot. En wat hij gezegd heeft, dat zal hij doen. Hij zal zijn relatie met mij nooit breken. Ik wel met hem, maar hij nooit met mij. Want hij is betrouwbaar. Hij is niet te vertrouwen. Nee, hij, is niet, hij is niet dat hij uh, te vertrouwen is. Nee, hij is betrouwbaar. Betrouwbaar aan zijn woord. Dat vuur die hij hierover spreekt. Toen ik daarachter kwam, dacht ik van ja. Vader, amen. Ik ben blij dat ik hier achter ben gekomen. Maar we kunnen het, het, het vuur kunnen we, kunnen we zo mooi maken. Hè? ...van het vuurige liefde. Maar dat is niet waar het hier om bedoeld wordt. Maar ik zal u aanraden, als u thuis komt, ...lees dit uh, Matthäus 3 in zijn geheel in één keer door. Dan zal u achterkomen dat wat u vandaag gehoord hebt, dat het waar is. Laten we, naar, laten we naar Deuteronomium toe gaan... ...zodat we weten wie eigenlijk onze Heer is... ...en waar we mee gedoopt zijn. Want dat is belangrijk om te weten... Deuteronomium 4 en dan vers 24. Want de Heere, uw God is een verterend vuur, een naijdige God, wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt in het land, in het land ingeburgerd zijt en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken, Welke gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere, uw God, en hem krenkt, ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen, dat gij zeker spoedig zult omkomen in het land dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Gij zult daar niet lang leven, maar zeker verdelig worden. En zo kan u dus doorlezen. Dan, leef, dan, dan kennen we onze God. Onze God is een verterend vuur. Hij is gewoon correct. Hij is, hij is gewoon vol liefde. Hij wil het ons graag geven. Hij heeft het, hij heeft het leven reeds gegeven. Ten koste van zijn enige geboren zoon. Wij hoeven het alleen maar aan te grijpen. We hebben, het al, we hebben het al. Het is ons alleen niet duidelijk geworden helemaal. En het is nog steeds. Uh, wazig voor ons om te zien waarom, omdat we nog niet steeds gezegd hebben: Van ik laat alles achter wat ik heb en ik ga Joshua volgen op zijn weg, wat er ook gebeurt. Denk niet als het goed gaat met u en met mij dat we op de goede weg zijn. We Moet heel veel goed voor oppassen. De Bijbel waarschuwt ons: Het is niet altijd goed gegaan met ieder die, uh, die God gevolgd heeft, echt niet, het koninkrijk van God. Is geestelijk. Daarom kan je dus, kunnen ze dat nooit van je roven. Ze kunnen alles van mij weghalen. Maar het koninkrijk van God die in mij is. In mijn gedachten waar ik ook ben. Daar bevindt hij. Waar hij is. Waar ik ben. Daar zit het koninkrijk van God. Het is heel moeilijk te begrijpen. Ik zal je dit vertellen. Het is totaal niet te begrijpen. Dus als je zegt dat het makkelijk is... Nee, het is niet makkelijk. We gaan naar Marcus 10. Maar we komen er wel uit vandaag. Echt, we komen er wel uit. Ik heb heel veel vreugde aan... Toen ik hier begonnen was... Toen komen er zoveel dingen op zijn plek terecht. Ik denk van, ja, amen vader. U bent groot, u bent goed. Marcus 10... Vers 32. En dan moet u lezen wat er bij u voor boven staat... De derde aankondiging van het lijden. De derde aankondiging. Daar waren de meren. Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem en Jezus ging voor hem uit. En zij waren verbaasd en zij die volgden waren bevreesd. En wederom nam hij, Yeshua, de twaalf en terzijde zijde en begon tot hen te spreken over, het, over hetgeen over hem zou komen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en aan de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en zij zullen hem overleveren aan, aan de heidenen. En zij zullen hem bespotten en hem bespuwen en hem gezelen en doden. En na drie dagen zal hij opstaan. Ik weet niet wat u is opgevallen, wat u nou gehoord hebt. Er is hier nog nooit één woord gevallen, wat broeder Verdauw verteld heeft, door de microfoon, wat ik dus niet gehoord heb. Niet één, zolang ik, hem, zolang ik hem ken. Maar hij laat wel eens woorden vallen, weet u wel. Dat doet hij regelmatig. Hij doet niks anders eigenlijk. Hij gooit een visje uit, weet u wel. En dan komt iedereen met vraagtekens. En sommigen worden neidig. En dan, dan gaat het goed. Want je moet dus neidig worden. Want je kan geen visie vangen om als je geen visie het water ingooit. Dat gaat gewoon niet. Maar alle woorden die je gesproken hebt, dat heb ik gehoord. En dan kom ik thuis. En ik wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? Eigenlijk maakt hij mij ook een beetje neidig. Ik word nieuwsgierig. En dan duik ik er dus gewoon in. Maar deze Yeshua, Jezus genoemd ook. Die zegt. Ik word gedood. En drie dagen later sta ik op. Maria de moeder. Alle discipelen. En de mensen eromheen. Het is hun niet eens opgevallen. Hij was na drie dagen opgestaan. En ze geloven nog niet dat hij is opgestaan. Hoezo? Heilige geest. Koninkrijk van God. Maria die zo attent was geweest. Om Yeshua te helpen. Om tegen de mensen te zeggen. Jo. Alles wat hij zegt. Maakt niet uit wat. Doe dat. Zij bemoeit ze. Dat is echt zo'n bemoeialtje. Weet je die Maria. Echt waar. Die bemoeit zich eigenlijk overal mee. Bij dat feestje in Kana, Kent u dat? Dat verhaaltje? Doe dat. Ze moesten zeven of zes vaten. Ik weet niet. Vaten vullen met water. En die wijn gaat worden. Ze denkt meteen luisteren. Ik denk, doe dat. Toen Maria, Maria zwanger was. En de, en de engel die vertelt dat, zegt hij, mijn geschieden naar nou uw woord. Waar, waar, waar, was, waar was ze hier, waar was ze nou? Hij zegt nog, ik ga sterven en na drie dagen sta ik op. En hier staat erop, de derde aankondiging. Nou, ik weet wel zeker dat hij meer heb aangekondigd. Het is niemand opgevallen, niemand. En vandaag van de dag, is het nog steeds Hetzelfde. Waar ligt het nou aan? Als je het, de Bijbel leest over het zaad. Dan word je helemaal eng van als je het gaat begrijpen. Het is niet gegeven om het te begrijpen. Alleen de mensen die werkelijk zoeken om hem te vinden. Om hem te vinden. Die zal het vinden. Ik vind het woordje vinden vind ik eigenlijk te mager. Ontdekken. Je zal hem ontdekken. Als je werkelijk wilt zoeken. En anders gaat het dus niet gebeuren. En dan leven we in de geest. En dan voelen we ons eigen wel lekker. Maar het is niet wat de woorden van God heeft gesproken. Want die woorden heeft hij namelijk alleen gegeven aan de mensen die hem echt zoeken. Die hem echt zoeken. Als je hem alleen maar zoekt om te zoeken. Nee maar als je hem zoekt om te vinden. Dan zal hij hem vinden. Zal je hem echt ontdekken. Zo mooi is dat. Maar niemand. niemand, Die, die, die verwacht hem gewoon. De derde dag. Hoor ik vorige week broeder Verdauw zeggen. De derde dag. kwamen ze met specerijen. Om hem te balsemen. Terwijl hij gezegd. De derde dag zal ik opstaan. Dan zal ik mijn eigen verheugen. Goh. Hij is, nog, nog, nog twee dagen. Nog één dag. En dan zal hij opstaan. Niemand verwacht hem. Niemand. Maar de fariseeërs, de schriftgeleerden wel. Hey, weet je wat die man gezegd heeft? Hij zei: Hij zal de derde dag zal hij opstaan. Zet hem een waker op. Hoe zit dat dan met ons vandaag van de dag? Geloven we nog wel in wat hij gezegd heeft? We zitten soms wel. Weet je wat het probleem van alles is? Die, die, die vijver waar we ons uit drinken, dat vergiftigen we steeds meer en meer en meer en meer en meer. Omdat we dus met wantrouwen daarin horen. Dat is het grote probleem. Het wordt steeds troebeler, troebeler, het water. En daar moeten we steeds uit drinken. Nee, dat moet je zuiver houden. Het water moet je zuiver houden. Als je, als je hier het, het verhaaltje verder leest... dan ga je naar... Ik sla de volgende over. Ik ga naar vers 46. Dan lees je de genezing van Bartimaeus. Yeshua die komt langs. En hij herkende gewoon. Hij is blind. Hij is blind en toch ziet hij. Want tot Joshua langskwam. Toen zegt hij. Jezus. Of Joshua zoon van David. Hij heeft het ooit gehoord. Hij heeft het in zijn oren geknoopt. Toen hij hoorde dat hij langskwam. Hij schreeuwt naar Jeshua van. Help mij. Hij heeft hem herkend. Als ik nooit het boek Zachariah heb gelezen en er gebeurt iets vandaag wat er in Zachariah verteld is, zal ik het niet herkennen. En ik zal u dit vertellen, we hebben weken het boek Zachariah behandeld en ik snap er tot vandaag nog niets van. Maar het gaat komen. Als dit dadelijk komt, dan zeg ik inderdaad, hij staat in Zachariah. Het is voorspeld. Hij heeft het gesproken, de van God. Het woord van God heeft gesproken. Er staat geschreven. Maar als we dus niet zoeken, zullen we het nooit ontdekken. Als we het nooit horen, zullen we het nooit begrijpen. We moeten gehoorzaam zijn in het woord die er gesproken wordt. Bartimeus die sprong, die sprong. Hij laat zijn mantel gaan en hij sprong naar Yeshua toe. En toen vroeg hij, Wat wil je dat ik dat ik doen zal? En dan zegt mijn broeder Rabuni opdat ik ziener mag worden, is dat niet prachtig? Wij moeten ook ziener worden. Bid opdat we ziener mogen worden. Dat we weten, want ik weet één ding zeker, dat al die discipelen hier, en Maria de moeder, en de Maria van Magdala, allemaal blind waren. En doof waren. Want ze hebben niet eens gezien. Er zijn zelf discipelen die... Die, uh, die er waren. Die zeggen van als ik mijn vinger niet in de wonden kan steken. Zal ik niet geloven dat hij terugkomt. Ach, ach, ach. Drieënhalf jaar met Yeshua gewandeld. En dan nog zeggen. Terwijl hij hier staat. Dat hij drie keer is aangekondigd. Dat hij zal sterven en dat hij zal opstaan. Hoe zit het met ons? Hebben we nog wel geloof? In al die sterke verhalen wat er in het woord van God geschreven staat. Maar als u echt een bizar verhaal wil lezen en wil horen. Dan staat het hier in de Bijbel. En nergens anders. Want u moet het ook geestelijk zien. Je wordt geestelijk opgewekt. Met hem. En dan krijgen we besneden oren. Een besneden hart. Als we willen, als we dus echt ervoor kiezen. Om hem te volgen. En als je maar, als je maar denkt dat ik de bij wil horen. Dan zullen we misschien net als al die discipelen. Gewoon echt gewoon doof zijn. Horen doof en zien de blind. Want ze hadden niet opgemerkt dat hij op zal staan. Ik hoop dat wij wel ogen hebben gekregen en oren hebben gekregen om te horen. Om te verstaan. Om te, gelo om te geloven. Dat is voortaan heel belangrijk. Dat we geloven in wat er staat. En u kan alleen uw geloof bevestigen door te doen wat er staat. Hoe moeilijk het ook is. Hoe ongelooflijk het ook is. Maar hij zegt dat. En daarom zeggen we amen.